In de Randstad veel vertraging op de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Utrecht Veemarkt en knopend Eemnes 11 kilometer. Dat heeft te maken met de weekendafsluiting van de A28. Verkeer richting Zwolle kan het beste omrijden via Arnhem en Apeldoorn. Verder nog files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Laren en Afwit Bunschoten 6 kilometer. A8 Amsterdam-Zaandam voor Knoopend Zaandam 2 kilometer. De rechterrijschok is dicht vanwege spoedreparatie. Door werkzaamheden op de A12 Denag richting Utrecht bij Nieuwebrug 3 kilometer. De A12 Arnhem richting Utrecht tussen Marsberg en Bunnick 7 kilometer. Vanwege technisch onderzoek na een aanrijding zijn daar twee reisschokken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Bankers too, let's get up and learn those rules Weatherman and the crazy chief, once a son and once a sleep. AM and FM, the PM2, turning out that boogaloo. Get you up and I guess you out, but how long can you keep it up Give me hot give me Sony. so cheap and real fooling Hong Kong dollar, in the in Time for the best We got to work And you're one of us Hooks go slow With a place of work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 Again, But they was murdered by the other team they Went on to win 50 mil You can be true, you can be false You'll be given the same reward Socrates and Milhousnitz Both went the same way through the kitchen Plato the Greek or Tin? Who's more famous to the billion millions? Ja, hoe het ze ook alweer, hè? Dat heb je een beetje bij het horen van deze plaat van The Clash. Niet Rock de Kerstbaar, maar wel een andere hele lekkere. Dit was de Magnificent Seven. C -F -M. Voor Zandvoort en de regio. En zo werd het alweer bijna tien over drie. Welkom bij Tweede Uur van Zandvoort op zaterdag. En wat gaan we daarin allemaal doen, Albertje? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand. We hebben natuurlijk nog meer Zandvoorts nieuws in het kort. En als u denkt, waar is Joop van Es, onze voetbalreporter? Uh, nou, die is vandaag een dagje vrij, want uh, SV Zandvoort 1 uh, hoeft niet te spelen. Verder nog meer lokaal en regionaal nieuws. En natuurlijk veel muziek. En een plaatje uit de Eurobreakdown die je elke vrijdagmiddag hoort tussen 3 en 5. Met de presentatie in handen van Jos van Dam. Geniet ervan, zou ik zo zeggen. So long Weer eens terug te horen op de Zalvoorts Radio op deze regenachtige zaterdagmiddag. En je hoort de Amy McDonald's en Mr. Rock'n'Roll. Ja, en we hebben een feestje. Jazeker. We hebben een jubilaris om het zo maar eens te zeggen. Dat moet gevierd worden. Want uh, morgen gedenkt Rob Witte. En dat is de eigenaar van autobedrijf Zandvoort. een van onze trouwste uh, adverteerders bij CFM. Eigenlijk al vanaf het begin. Het feit dat hij 65 jaar oud is geworden. En dat zijn bedrijf, autobedrijf Zandvoort. Dat hij sinds enkele jaren samen met zijn zoon Robin Leidt alweer 35 jaar bestaat. Dus 65 plus 35 is samen 100. En dat betekent dus samen 100. 100 jaar tijdens voor een feestje. En nu zijn ze samen dus 100 en dat wil hij vieren. Iedereen die nog geen persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen, wordt verzocht dit bericht als zodanig te beschouwen. Het feest is morgen in Autobedrijf Zandvoort aan de Kamerling Onderstraat 23 in Zandvoort. U bent tussen 3 en 8 uur van harte welkom. Allereerst nog even van harte gefeliciteerd Rob Witte, zowel met je leeftijd als met het bedrijf. En wij als CFM zijn natuurlijk hartstikke dankbaar dat je de trouwe adverteerder van ons bent. Want zoals u weet, we zijn een vrijwilligersorganisatie en kunnen wij. ...reclameinkomsten goed gebruiken. En aan de andere kant, u bent ook op de televisie... ...en op de radio wellicht te horen. En maar de... Terwijl we dus Rob Witte feliciteren, feliciteren we ook Heintje Dekbed... Want Heintje Dekbed is de nieuwe adverteur bij CFM. En wij zeggen allen tezamen... Van harte welkom bij CFM, uh, Heintje Dekbed... Erg blij dat je ook uh, hebt besloten om te adverteren voor CFM. Denkt u nou van nou, ik wil eigenlijk ook wel adverteren bij uh, CFM? Dan nou kunt u contact opnemen met Ankie Miesenbeek. En zij is te bereiken op 06 536 91737. 06 536 91737. Adverteert u, u komt op de radio, dan wel op de televisie wat u wilt. En Anki weet daar alles van en wat dat kost. En daarmee steunt u gelijk uw lokale zender. En uh, ging het telefoonnummer van Anki een beetje te snel? Kijk dan op de website www.zfmzandvoort.nl. Daar vindt u alle informatie. Rob van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En uiteraard het uh, autobedrijf Zandvoort in Nieuw-Noord. speciaal voor jou in deze plaats.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 on a dream ain't easy, but the closer the knit, the tighter the knit. knit, and the chills stay away, uh, uh, yeah. keep them in stride, the family pride. you know that faith is your foundation, with oh, no, oh, no. a whole lot of love and a warm conversation, but don't, don't forget to making you strong where you belong. Feliciteren nogmaals Rob Witte en zijn zoon met autobedrijf Salvoort. En Rob Witte uiteraard met zijn 65e verjaardag. juist Steven Wander en Happy Birthday speciaal voor hem gedraaid. Daarachteraan Paul Young en the love of the common people. Goed, en uh, de volgende bericht is wat voor de senioren, want politie reikt ouderen helpende hand. Overal loert gevaar, zelfs in de veilig lijkende uh, tehuizen en thuizen. Inbrekers, insluipers en oplichters wachten op hun kans. Om nadigheid te voorkomen organiseert ook Zandvoort daarom op donderdag 3 mei, dus donderdag 3 mei aanstaande, voor senioren een voorlichtingsmiddag waar wijkagent Dolf Schuurman diverse tips zal geven om de woonomgeving veiliger te maken. Hoe kan iemand daar nou intrappen, klikt het vaak, als er weer ...een oplichtingsgeval bekend wordt. Maar de heren en dames van de misdaadgilde... ...zijn vaak zo sluw in hun babbeltrucs... ...dat het hen steeds weer lukt... ...mensen geld en of kostbaarheden... ...afhandig te maken. Dikwijls zijn het... ...de ouderen die het slachtoffer worden. Wijkagent Schuurman zal voorbeelden... ...uit de praktijk aanhalen en vertellen... ...wat men wel en zeker niet... ...moet doen. Dus het aanstaande... ...donderdag 3 mei... ...ook Zandvoort. En de bijeenkomst... ...is van 2 uur tot half 4. En uiteraard is deelname gratis, inclusief... ...een kopje koffie. Aanmelden vooraf is niet verplicht. Dus senioren, ga naar die informatiemiddag... ...bij ook Zandvoort op 3 mei aanstaande om 2 uur. En tot zover de informatie bij Zandvoort op zaterdag. Zometeen meteen krijg je te horen wat je de komende dagen allemaal kan gaan doen. En uiteraard ook op Koninginnedag aanstaande maandag. Dat in de evenementagenda even een half uur. Maar eerst hebben we nog even een tweetal lekkere platen voor je... Waaronder deze van de Spider Murphy Gang. Hier is Kandano Rosi. She's gonna lose the man that really loves her. In the silence, I can hear their breath. Ik heb het nog nooit zo druk gezien hier op het uh, Gassersplein, Albert Jan. Nee, het zijn... Uh, al, al die gezellige toeristen die uh, langslopen, regenpakjes aan natuurlijk. En wat straks komt er weer wat regen, dat hebben we om half drie gehoord van Lex van de Orem. Dus mocht je nog de deur uitgaan, hou daar rekening mee. Je de Robert Craig Band op de Zandvoortse Radio met Right Next Door. En het is uh, even een half vier, zullen we hem gaan doen? Jazeker. De evenementagenda, daar komt hij aan. Goed, pen en papier bij de hand, luisteraars. Uh, dan beginnen we vanavond. En vanavond beginnen we, daar, daar heb ik het over Café Oomstee. Want vanavond, Café Oomstee, karaoke, beleef het mee. Dat is vanavond om 9 uur. Het is de grote finale van de karaoke en talentenjacht. En de hoofdprijs is niet minder dan een reischeck ter waarde van 250 euro. Dus ik zou zeggen, uh, karaoke en meezing en mensen, beleef het mee in Café Oomstee vanavond om vanaf 9 uur. De grote finale, karaoke en talentenjacht. Dan gaan we naar, uh, ook vanavond, bleef Uganda. En dat is in een café Koper aan Kerkplein 6 en dat begint om 8 uur. En het kost 10 euro. Deze winter hebben Maaike en Fred met vrienden een reis door Uganda gemaakt. En zijn als een blok gevallen voor dit prachtige land en de zeer gastvrije bevolking. Uganda is Afrika op zijn best. Tussen imposante bergketens en het beroemde Victoriameer reis je over. gravelpaden door nagenoeg ongerepte nat. En uh, zij willen dat we het project graag steunen. Dus vandaar die 10 euro vanavond vanaf 9, 8 uur. En de prijs is 10 euro. Morgen gaan we naar het circuit. Want dan is er een Japans autosportfestival op het circuitpark Zandvoort. Burgemeester van Alphenstraat 108. Voor diegene onder u die dat nog niet weten. Een nieuw evenement dit jaar is het Japans autosportfestival. Waarbij liefhebbers van Japanse auto's en tuning een dag vol shows en spektakel beleven. Met sprintcompetities op het circuit. En slalomwedstrijden op de paddock. Vanzelfsprekend zullen diverse boeren. ...uit de tuningwereld aanwezig zijn. Tevens actie op de baan met sprints... ...en de time attack. Kijk voor meer informatie... ...op de website van het circuit... ...www.cpz.nl www.cpz.nl En ja hoor, daar is hij dan. Maandag 30 april... ...Koninginnedag. Locatie... ...geheel Zandvoort aan zee. Het gehele... ...centrum van Zandvoort verandert in een gezellige... ...rommelmarkt, waar je natuurlijk ook terecht komt... ...voor de verschillende optredens en hapjes en drankjes. Ook aan de kinderen wordt gedacht. Er is een uitgebreid ochtendprogramma... ...en een uitgebreid middagprogramma... Het gaat het gaat te ver om u dat nu allemaal voor te lezen. Ik verwijs u daarvoor naar www.koninginnedagzandvoort.nl www.koninginnedagzandvoort.nl Goed, dan gaan we naar vrijdag 4 mei. Dan is er een jam sessie in Café Ooms in café Oomstee aan de Zeestraat. Uiteraard, dat begint om half negen. Naast de reguliere jazz in Oomstee, elke derde vrijdag van de maand... ...is er nu gelegenheid om elke eerste vrijdag van de maand te jammen... ...met professionals onder leiding van Arthur heel heuwe, uh, Meijer. Goed. Uh, jam sessie aanstaande vrijdag uh, vanaf half negen in Café Oomstee. Dan is er zaterdag op 5 mei een rondleiding door de geschiedenis van Oud-Zandvoort. Het gaat vanuit het Zandvoorts museum. Dat is om half twee. Ontdek de geschiedenis van Zandvoort aan de hand van een rondleiding. De rondleiding begint in het museum en gaat over in een wandeling door Oud-Zandvoort. Minimaal 15 personen, dus kom op tijd. Dan is het alweer 6 mei en dan heb ik het over jazz in Zandvoort. David Lucas is dan... Uh, Lucas is dan te gast. Ingebouwde krocht. Een en ander begint om half drie. En de entree is 15 euro. Klariternist uh, en saxofonist van ongekende klasse. Die ook internationaal opereert. Dan is zes bij Jazz in Zandvoort David Lucas. En dan hebben we op zondag 6 mei. Ook nog een optreden van Jazzup. En dat is het muziekpaviljoen in het raadhuis. ...en dat begint van 1 tot 4 uur. Dus activiteiten te over in dit dorp. Genoeg te doen dus de komende dagen hier in het gezellige Zandvoort. En de aankomende maandag hebben we natuurlijk zin in. We hebben het gehoord van Lex van Oren. wordt zo rond en daarbij de 18 graden. En in de middag een lekker zonnetje hier in Zandvoort. Dus we gaan er met z'n allen van genieten. De live optredens op straat. En uiteraard de hele gezellige rommelmarkt.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 Doen het even hup Vastbodes doen het in de geluif En pedofielen doen het op hun knieën De meeste trio's doen het met z'n drieën En tegenleggers doen het zwa De en keukenmeiden doen het met gild. De doen het in hun mond. En koren doen het met z'n allen. En jeu de boelers doen het met hun ballen. En damenschappers doen het per Vrolijk liedje op de zaterdagmiddag bij CFM. Je Robert Lang en iedereen doet het. Hoe komt hij erop, hè? Ja. ja. Hoe verzin je het? Hoe verzin je het? Goed, nou uh, momenteel is natuurlijk de weekmarkt van Zandvoort het onderwerp van gesprek. Want de marktkooplieden zijn heel ontevreden over de huidige plek aan de Oosterstraat en de Prinsessenweg. Zij zouden graag zien dat de markt wordt verplaatst naar de Grote Krocht. De door de gemeenteraad voorgestelde nieuwe plaats op het nieuw te vormen marktplein in het LDC... ...worden de kooplieden afgewezen. Omdat de markt dan helemaal onzichtbaar zou zijn voor het publiek. En dat zou wel eens het einde kunnen betekenen van de Zandvoortse weekmarkt. Nou dat willen we natuurlijk geen van allen. Marty Bleker van de vereniging Ambulante Handel is heel blij met de houding van de winkeliers op de krocht... Voor de weekmarkt kan verplaatsing naar het centrum voor de redding zijn. Als we naar het plein van het LDC worden verplaatst, dan kan het wel eens het einde van de weekmarkt in Zandvoort zijn. Veel kooplieden hebben aangegeven dat ze dan op zoek gaan naar een andere markt elders in de regio. Voor Zandvoort zou dat een enorm slechte zaak zijn. Daarom is het te hopen dat de politiek snel handelt. Volgens Peter Tromp, de woordvoerder van de winkeliers op de Grote Krocht, moet het mogelijk zijn deze zomer al te starten met de weekmarkt op de Grote Kracht Krocht. Dat zou toch geweldig zijn? Het woord is echter nu aan de wethouder en de Gemeenteraad. Zou mooi zijn hoor. De weekmarkt op de gemeente. Ja, welk, welk dorp heeft dat niet? Midden in het dorp, de markt. Ja, dat hoort gewoon. Hoort bij een dorp, een eigen ja. markt. Hier Iedereen uh, elke woensdag uh, lekker shoppen. Hè, dingetjes voor weinig kopen en zo. Je <laughs> weet het hè, op de markt is je gulden Golden en daaldenwaardjes. Ja, ja, ja. Beetje reclame maken, dat uh, mag wel zo op zijn tijd. Het is uh, kwart voor vier geweest bij Salford op Zaterdag. Zal meteen nog veel meer informatie en natuurlijk ook lekkere muziek. Wat dacht je van deze uit de jaren tachtig? Hier is Dayton en The Sound of Music. Vorige week konden we niet opkomen wie dit was hè? Uit de James Bond film ja, Rita Coolidge, hoe hebben we haar kunnen vergeten hè? All time high All time high. Ja het zit er alweer op Het tweede uur van Zandvoort uh, op zaterdag Time flies when you're having fun Zullen we maar zeggen Zo duidelijk zijn we er nog één uur lang Met onder meer het dier van de week Het gedicht van de week Dit keer een gedicht over dag. En nog veel meer andere informatie En natuurlijk ook lekkere muziek ik hoop jullie zo meteen weer te zien naar het nieuws en weer van 4 uur voor nog 1 uur lang Zandvoort op zaterdag. Graag tot zo. Even.